Turn away from you. Some girls will, some girls won't, some girls need a lot of loving in her, some girls.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 ja, dat ging natuurlijk helemaal verkeerd met alle dingen die hier waren. viel ook buiten allerlei regelingen. Uh, en die kwam dus ook bij de voedselbank uh, terecht. Uh, omdat ja, ze kan. gewoon niet meer wist wat ze moest doen. En merken jullie dat door corona het bestand aan uh, klanten verandert? Nee, eigenlijk niet. Het is heel grappig. Uh, we hebben nu bijna anderhalf jaar of ruim anderhalf jaar al dat we in de coronatijd zitten...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 Mm -hmm. Hold on tight to your dreams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 Uh, 2, 3, 4 september sorry, uh, volgend jaar uh, ja, dat die mensen in elk geval uh, vooraan staan. Staan, letterlijk. Ja, uh, dus die mogen in ieder geval komen. En, en die andere mensen dat, die, uh, die, die hebben geregistreerd en die hebben vervolgens kaarten aangevraagd. Nou, zijn er meer kaarten aangevraagd dan er beschikbaar zijn. En dan ja. gaan jullie weer een soort, uh, een, een soort loterij uh, doen wie ze, mag, wie ze uiteindelijk mag kopen? Nou, loterij is ik een keer het woord. We noemen dat aselectief uh, aanwijzen, maar ja. ja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 Zeker. Nou ja, kijk, je moet het een beetje vergelijken met... Uh, een groot evenement. Wij organiseren die race, maar daarnaast is... in Zandvoort uh, zijn er allerlei initiatieven om... ja, side-events heet dat dan met een s woord... maar dat is eigenlijk gewoon andere activiteiten... die heel vaak een maatschappelijk karakter hebben... om uh, Zandvoort... Uh, ja, nou ook, nou, voor ondernemers is het goed... omdat er dan mogelijk mensen naartoe komen... waar uh, ze geld kunnen verdienen... maar ook voor mensen die komen...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 Nou, dus dan zou ik zeggen, dank u wel voor uh, uh, dit interview. Ik wens u nog een uh, heel veel succes met dit uh, project. Uh, en een heel fijn weekend. Prima, ook een fijn weekend. En allerlei straat ook een fijn zondag weekend, hoop ik. Een zondag weekend, ja, dat, dat ja. hopen we ook. Het rekent hier heel erg hard. Uh. Ja, dat geloof ik, ja. Tot ziens. Tot ziens, dag. Ja, we, Daar. Ja, dag. Is a preference to the habitual voyeur of what is known as right. A morning soup can be avoided if you take a route straight through what is known as right. John's got brewers through and he gets intimidated by the dirty pigeons They love a bit of him right. Who's that couple Lord marching? You should cut down on your pork life, mate, get some exercise All the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 You're oh.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 Dus uh, we hebben echt moeten besluiten om dat uh, niet door te laten gaan. Dat kon echt niet. Dat, dat gaat gewoon niet. naar 2022. Nou ja, dat moet ook jaar. weer naar 2022. Het is niet anders. Het is niet anders. Ja. Uh, nou, en dat het laatste punt wat uh, op de agenda staat was de uh, of, uh, vergadering. Maar dus, uh, is er nog een vergadering geweest van de OVZ? Algemene ledenvergadering. Ja? Uh, dom...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 We'll